Hoofdstuk 11 Het mysterie en de roeping van Hiram Abiff, de meesterbouwer. Het moet toch wel een hoogst ernstige zorg uitmaken voor allen die in het ware licht leven, op welke wijze de verhouding tussen kerk staat en geesteschool zich ontwikkelen gaat want van zulke ontwikkeling hangt het af welke signatuur de gebeurtenissen in de wereld gedurende een bepaald tijdgevricht zullen dragen. Door de eeuwen heen is er feitelijk steeds sprake geweest van een droevige wanverhouding en van een ontzettende vijandschap. De kerk en de uit en door haar in het leven geroepen of beïnvloedde staatsinstellingen, hebben vrijwel steeds de arbeid der mysterieën tegengewerkt. En waar zij maar konden, hebben zij de arbeiders van de geestesschool te vuur en te zwaard vervolgd en gedood. In een tijd als de onze vinden wij deze vijandschap zonneklaar bevestigd. Onze eigen ervaringen zijn ten dien opzichte meer dan duidelijk. Dialectisch bezien zijn deze tijdstringen het vanzelfsprekende gevolg van de natuurlijke tegenstellingen tussen vuur en water, tussen de onbekeerde zonen van Kaïn en die van Zet, het gevolg van de bloedveten tussen Kaïn en Abel. Horizontaal benaderd zien wij een wederzijdse haat, een tot onpasselijk toe wordende tegenzin tussen vrijmetselarij en katholicisme, een dodelijke strijd tussen deze beide rivalen. Beide hebben deze bittere ondervindingen ten volle verdiend. Veel hebben zij elkaar niet toegegeven op het gebied van machtsverlust en lagere materiële wapens, om voor zich de eindzegen te verzekeren. Vuur en water zijn totaal ondergedoken in de materie. De ware God hebben zij verlaten. Zij liggen geknield voor hun afgoden en daarom is er een strijd, een nimmer eindigende strijd, een vendetta die zichzelf diep in de gebieden aan geen zijde heeft ingevreten. De zonen van het vuur en de zonen van het water hebben tezamen in hun dodelijke omstrengeling van deze wereld een hel, een akker des bloeds gemaakt, een vreselijke plaats om er te wonen. Zij zijn er de oorzaak van dat er in deze wereld meer satans en fantomen dan mensen wonen. De vele miljoenen afgedwaalde en verzonken telgen van vuur en van water hebben van deze aarde zulk een vreselijke duivelenkrocht gemaakt, dat ook de stoutste fantasieën van een Edgar Allan Poe haar niet vermogen uit te beelden. toch weten wij dat in dit moeras der zonde, langzaam maar zeker een andere tendens tot openbaring komt. Geheel los van deze met elkaar kampende machten zien wij de werkzaamheid van een hierofantale drang drijven tot wedergeboorte, tot een hervinden van de oorspronkelijke roeping der mensheid, jagend om deze wegen te bewandelen en deze daden te verrichten, welke voeren moeten tot een totale, elementaire omwenteling. In de duistere stonden van onze wereldgang zijn wij wel eens geneigd te veronderstellen dat God en zijn heilige dienaren deze poel van ongerechtigheid hebben losgelaten. Doch wij geven u de verzekering dat wij met een dergelijke veronderstelling de ernstigste vergissing van ons leven begaan. Van de val van Adam tot op deze dag, heeft geen van de lichtkrachten ons ook maar één seconde losgelaten. Ook al zien wij soms hun werkzaamheid niet, ook al begrijpen wij niets van hun activiteiten, toch dienen wij ons overtuigd te weten, van hun voortschrijdende successen, die eenmaal tot een niet te weerhouden overwinning zullen leiden. Van het moment dat de Adamitische mensheid uit de paradijstuin werd verdreven, ontwikkelden zich twee wereldgeschiedenissen. Een wereldgang van de dialectische mensheid en een wereldgang, aan deze zijde van onze planetaire kosmos van de lichthierofanten met hun dienaren. Deze hierofantale wereldgeschiedenis ontwikkelt zich volgens het bekende axioma in de wereld, maar niet van de wereld. Wij die in de dialectische wereldgang worden meegesleept, wij die van de aarde aard zijn, Meden soms dat ons lot, dat onze gang der dingen, ook het spoor van de hierofanten aanduidt. Dat is een mystificatie, dat is een totale misvatting. De verheven gnostieke werkzaamheid volgt steeds een eigen weg, en zo nu en dan verbindt deze werkzaamheid zich met vooraf gereedgemaakte cellen in onze sfeer van leven. Deze cellen van lagere, esoterische werkzaamheid hebben de taak het aardse organisme aan te tasten, uit te gaan tot het prediken van het evangelie, tot het genezen van de zieke mensheid. Uiteraard zijn deze cellen van lagere, esoterische werkzaamheid verordineerd om vijandschap en haat van duizenden te wekken, en daarom worden zij tenslotte aangetast in het helse kampen van de dialectische vuur- en waterhorden. Zulke catastrofe hebben wij aan de lijve ondergaan. Wij weten nu wat het is een zending namens de hierofanden van het licht in het vijandelijke land te moeten verrichten. De droefheid van dit alles beseffend, moeten wij toch onze zin voor realiteit in deze dingen niet verliezen. Mogen er bezien van dialectisch standpunt sprake zijn van zelfvernietiging. In werkelijkheid is er sprake van celwisseling van stofwisseling. Bij het terugnemen van een oude cel gaat de nieuwe cel van lagere esoterische werkzaamheid haar zevenjarige taak aanvangen. Zoals er kleine cellen zijn met beperkte of bepaalde esoterische wetenschappelijke taken, zo zijn er ook zeer grote wereldomvattende celstructuren die uitgaan van de universele broederschap. Wij wijzen nu op de grote wereldgodsdiensten, die als zodanig moeten worden beschouwd. De zending van de grote godsdiensten moet worden beschouwd als een steeds terugkerende aanslag op het dialectische organisme. Wanneer wij de voorchristelijke wereldgodsdiensten bezien, ontdekken wij hoe hun werkzaamheid als grotere celstructuren steeds weer verglom, steeds meer gebonden werd door de vijandschap, de haat van Lucifer en Satan. Hoe het tenslotte steeds meer nodig werd, dat nogmaals een nieuwe wereldgodsdienst de taak van de vorige overnam, ten einde de aanvallende opdracht te kunnen voortzetten. Bij de komst van de grote celstructuren zijn het steeds grote, hoogst gecultiveerde entiteiten die de stuw geven aan de kleine cellen van lagere esoterische werkzaamheid die in samenhang met de grote celstructuren hun taak verrichten, al naar gelang van de opdracht. Zij zijn minder ontwikkelde en ook nederige en eenvoudige dienaren die als promotor optreden. Bij de komst van het Christendom kwam niet slechts een nieuwe werkzaamheid in de keten van de godsdiensten naar voren, doch het proces der stofwisseling zou na en door de zending van Jezus Christus geheel en al anders worden. Wij weten dat in Jezus Christus geen mens, geen verheven adept, door het hierofantale lichaam werd gezonden in het dialectische organisme, toch een bovenaards wezen, een God. De Christus kwam tot ons om de leiding van de nieuwe celstructuur op zich te nemen. Om dit werk te kunnen verrichten, verenigde Hij zich geheel met onze mensheid, door volkomen neer te duiken als mensenzoon, dat wil zeggen dat hij door de geboorteschoot van Maria ging, om als Onzer Een, als Jezus van Nazareth, op te waken in de tijd. Op deze wijze verenigde de Christus zijn goddelijke hiërarchie met de menselijke dialectische en satanische hiërarchie, en hij voltooide dit werk door zijn leven te geven op Golgotha daarmee al zijn krachten definitief spreidend in onze organische sfeer. Zo door deze offerande Christi zijn alle dingen letterlijk nieuw geworden. Want de nieuwe celstructuur door Jezus Christus geleid kan door de dialectische organismen niet meer worden afgeschud. Er is een bloedsverbondenheid tussen de mens en de mens Jezus, die Christus was en werd. Daarom zullen wij na het christendom geen andere godsdienst zien oprijzen aan de kimmen van het leven. Doch het christendom zal de mensenhoorden voortjagen tot een opstanding of tot een val. In Christus is de hierofantale wereldgeschiedenis tot haar hoogste en meest lichtende top gekomen. Terwijl de dialectische wereld licht te stuip trekken en tot een walgelijke ontreddering is verzonken, terwijl onze wereld naar haar aard tal van vuur- en waterkarikaturen demonstreert, staat de hierofantale wereldgeschiedenis... Gedurende de laatste 6 à 700 jaar in het teken van Christiaan Rozenkruis. In Christus wordt het kruis dat de licht hierofanten en hun dienaren om onsentwil van de grondlegging der wereld gedragen hebben, tot een kruis waarom de rozen zich strengelen gaan. De rozen van het geluk, de rozen van reine vreugde de rozen van liefde, de symbolen van een verheffing uit een lode omstrengeling. Er zijn twee wereldgeschiedenissen, één van u en van mij en één der mysteriën. De ene historie heeft ons gevoerd in een oceaan van bloed, de ander leidt ons binnen in een enorme smidse, waar met een nieuwe hamer en een nieuw woord, krachtiger, dynamischer dan ooit tevoren, zonder ophouden, wordt gearbeid. Onze recente celverbreking door de Zwarte horden zou een paar duizend jaar geleden wellicht hebben geleid tot een uiterlijke en een innerlijke neutralisatie, nu was er slechts sprake, door de strijd die wij te strijden hebben, van een zeer gedeeltelijke, uiterlijke verbreking. Een bom, een lang van tevoren verwacht projectiel, werd op ons afgeschoten. Doch met de nieuwe hamer en het nieuwe woord zijn wij onoverwinnelijk. Onze werkcel, dit werd aangerand, is in staat gebleken zichzelf te vernieuwen door de nieuwe hamer en het nieuwe woord. Gode zij dank door Jezus Christus, die ons de overwinning geeft. Onwillekeurig denken wij nu aan Hiram Abif, de meesterbouwer, een van de grote esoterische werkers uit het verleden, die volgens de maakonieke legende zulk een nieuwe hamer en een nieuw woord ontving, toen een van de cellen van lagere esoterische werkzaamheid, waarin hij de leiding had, door het dialectische drijven werd vernietigd. Om al deze dingen goed te begrijpen, moeten we ons weer wenden tot het heilige boek, waarin dit alles voor ons beseft en duidelijkste wordt verklaard. Het is ons dan ook een vreugde u aan de hand van de Bijbel enkele flitsen, van de verheven, esoterische wereldgeschiedenis te mogen doorgeven, met de bedoeling dat wij ook nu onze les zullen verstaan en wij allen daarvan de wederzijdse vruchten zullen mogen plukken. We dienen dan allereerst de figuur van Hiram zelf te beschouwen. Het woord Hiram beduidt vrij overgezet, Broeder van de Verheven Ene Een aanwijzing dat we hier te maken hebben met een van de groten van de geestesschool, een van de doorluchtige werkers in dienst van de universele leer. De benaming Hiram Abif betekent Zoon van de Broeder der Verheven Ene Een Hiram Abif is dus een van de afgezanten, een van de dienaren van Hiram. In een andere woordafleiding kunnen we Hiram Abief ook lezen, als Hiram, de broeder van de verheven ene, is mijn vader. Hetgeen hetzelfde beduidt. Om nog duidelijker het wezen van Hiram en de zijnen aan te geven, wordt ons gezegd dat Hiram de zoon ener weduwe is. Zoals we weten is dat een klassieke aanduiding voor het deelgenootschap aan de mysterieën. In 1 Koningen 7 vers 14 staat, Hij was de zoon ener weduwe uit de stam Naftali, op een andere plaats heet hij afkomstig uit de stam Dan. Deze schijnbare tegenstrijdigheid wordt opgeheven als we de betekenis van deze twee stammen vernemen. Iemand die uit de stam Naftali komt, de zoon ener weduwe uit de stam Naftali, is een strijder een sterke mens die zijn taak vervult met het zwaard des geestes. Daarom heet hij eveneens, geparenteerd aan de stam Dan, want hij strijdt voor het hoogste recht. Hij is een rechter voor Gods aangezicht. Zo zien wij Hiram en de zijnen dus verschijnen als sterke, strijdbare helden gods, als gelouterde, gecultiveerde zonen van het vuur. De aanduidingen voor hun geestelijke staat en hun hermetische beroep zijn bijzonder talrijk te noemen. Hiram is koning van Tyrus, dat wil zeggen dat hij een rotsman is, onverbrekelijk onwankelbaar in zijn taak. Hij is een koning in zijn ambt, een beheerser van datgene waartoe hij geroepen is. Hiram is ook de bewoner van het land Sidon. De landpalen van Tyrus en Sidon zijn ons eveneens uit het Nieuwe Testament bekend. Christus zelf vertoefde er enkele malen, zoals wij hierna nog nader zullen bezien. De Sidoniërs zijn vissers. Zij vissen naar hun koninklijk ambt, mensen uit het dialectische rijk die daar gevangen zijn in de greep der satanische machten. Zo kennen wij nu dus Hiram, Hiram Abif en de Zijnen, de koning van Tyrus, de Sidoniërs, de machtige vissers van mensen, de zonen der weduwe, de gelouterde zonen van het vuur, in een van hun creaties in de esoterische wereldgeschiedenis. In de desbetreffende oud testamentische mededelingen treft ons het meest dat Hiram wordt voorgesteld als een groot vriend, een als in volkomen goede verstandhouding levende, eerst met David en later met Salomo. Op een psychologisch moment in de levens van deze beide koningen zien wij de Hiramieten optreden. David en Salomo die zoals wij weten in hun vorstelijke ambt feitelijk de stoffelijke en de geestelijke stuwkrachten van hun volk waren, in zichzelf, zowel de staat als de kerk vertegenwoordigden, zien wij krachten geholpen door Hiram. Hiram helpt David bij het vestigen en funderen van zijn staat. Welke hulp door David met dankbaarheid, en volkomen besef wordt ontvangen. Hiram steunt op dienstverzoek Salomo bij het vestigen van zijn staat, en ook vooral bij het vestigen van de Israëlitische Israelit kerk. Wanneer wij dit lezen, kunnen wij onze verbazing niet weerhouden. Bij het horen van deze taal is het alsof hemelse klanken tot ons komen. Stel u voor dat de synode van de Nederlands hervormde kerk en dat de Rooms-Katholieke kerk de hedendaagse hieramieten zouden verzoeken hulp te verlenen bij hun pogingen tot vernieuwing te komen. Dat zou in onze dagen volstrekt onmogelijk zijn. Dat zou in onze eeuw worden aangeduid als een krankzinnigheid van de allergrootste hevigheid. De zichzelf zo groot wanende kerkelijke leidslieden, zouden van het hedendaagse Tyrus en Sidon zeker niet willen leren, hoe men mensen moet vissen uit de ziedende levenszee. Toch moet het die kant weer uit, wil er nog iets van de kerk terechtkomen. Vele kerkgenootschappen zuchten hartstochtelijk en oprecht naar een revij. Doch dit revij kan niet komen zonder de gevraagde, de dankbaar ontvangen en concrete hulp van de geestenschool, geheel en al naar het voorbeeld van David en Salomo. Want de godsdienst van de kerken, is in de aanvang door de hierofanten aan de massa geschonken. Dit klassieke fragment uit de esoterische wereldgeschiedenis toont ons dat inderdaad een harmonische samenwerking tussen vuur en water mogelijk is, zonder dat de een de ander in zijn machtsfeer wil overvleugelen en vernietigen. Wij, in de geestenschool van het Rozenkruis wensen niet de ondergang van de kerk. Wij staan een regeneratie voor van de kerk, of de komst van een nieuwe. Wel zijn er dialectische vuurgroepen die geheel natuurnoodzakelijk de ondergang der kerk beogen. Wij zagen dat in het streven van enkele groepen in Sovjet-Rusland. En bij de nazis. De Kerk heeft evenwel niet in het minst recht zich daarover te beklagen, omdat haar optreden in de wereldgeschiedenis met een spoor van bloed en vreselijk lijden is getekend. Tevens zijn wij niet onkundig van het optreden der Kerk jegens ons, die niets anders willen dan treden in de voetsporen van Hiram Abief de meesterbouwer. Eenmaal zullen wij in onze vredenlievende en van liefde stralende strijd als overwinnaars tevoorschijn treden. In 2 Samuel 5 vers 11 lezen wij Hiram, de koning van Tyrus, Zond gezanten naar David, en Sederhout, timmerlieden en metselaars. Zij bouwden voor David een huis. Het huis David, begrepen naar zowel de stof als naar de geest, is gebouwd door timmerlieden en metselaars. Timmerlieden en metselaars van Hiram Timmerlieden van de rangorde en de geestesscholing van Jozef de Timmerman. Ook al zouden wij in het Hieramitische Rijk nog maar krullenjongens zijn of minder, beter dat dan professor in de theologie aan een van de armzalige scholen voor onmachtige exoterische geestelijke leidslieden in onze bloed- en tranenwereld. De kerk is in de aanvang steeds door de mysterieschool gesticht en de hoeders der kerk hebben er een schandelijk wrak van gemaakt. Christus heeft deze schriftgeleerden, deze onhute lieden, voor een waarachtig geestelijke verheffing van de mensheid ontheven uit hun ambt, en Hij, de Heer van ons leven, zal zich van seconde tot seconde herinneren dat het huis Davids, in meer dan één zin door timmerlieden en metselaars, naar de ordening van Hiram Abief is gebouwd. Met praatjes, met intellectuele bluf, met witgepleisterde graventechniek, vissen we geen mensen uit de aardse hel der demonen. David en Salomo schijnen beiden te hebben geweten en ervaren dat de hermetische kennis en kunde van de timmerlieden noodzakelijk waren om de kerk voor de onmondige Abelmassa in stand te kunnen houden. De mysticus heeft de magier nodig om zijn werk te kunnen verrichten. Op welke wijze moeten wij ons dan de hulp indenken? Moeten wij de Hieramieten zien optreden als dominees en ouderlingen, als priesters? Nee, Hiram zendt hout voor Davids huis, sederhout. Hiram zendt ceders voor het huis en de tempel van Salomo. Hiram zendt werklieden en kunstenaars in deze wereld. Hiram zendt naar alle rijken zijn timmerlieden en handwerkers, die in staat zijn edele metalen niet slechts te delven uit het aardediep, doch ze ook te kunnen omtoveren tot wondervolle kunstwerken in het Huis des Heren. Vooral het zederhout speelt in de hieramitische bouwkunde een grote rol. We moeten verstaan dat dit zederhout het symbool is van het levende water, dat in zijn zuiverste substantie door Hiram abief naar zijn hoog koningschap kan worden verstrekt aan allen die er hunkerend naar uitzien. Daarom is zijn grootste en verrukkelijkste werkstuk de vervaardiging van het tempelbekken, gedragen door de twaalf dieren. Daartoe maakte hij de gegoten zee. Tien el groot was hij. Van de ene rand tot de andere, geheel rond, vijf el hoog. En een meetsnoer van dertig el kon haar rondom ontspannen. Zij stond op twaalf runderen: Drie uitziende naar het noorden. Drie ziende naar het westen. Drie ziende naar het zuiden. En drie ziende naar het oosten. En de zee rustte bovenop hen. Denk hierbij niet aan een tempel die ergens gestaan heeft. Denk aan de tempel gods die door mensen handen, mensen hoofden en mensen harten moet worden opgericht. Zulk een tempel is er een van vuur en van water. Hij is de verbinding van vuur en water. Hij is gelijk aan een gegoten zee. Een staat, die dat wil, een kerk, die dat wil, staat verlangend en hunkerend tegenover alles wat tot de ere God dient. Het mystieke zielenvermogen is volledig in staat te weten waartoe het vuur geroepen is, welke taak hieram te vervullen heeft. David en Salomo wisten waartoe timmerlieden en metselaars met hun zederhout en hun magische kunstzinnigheid in staat zijn. Zij wisten dat zonder Hiram-Abif de tempel gods onder de mensen niet kan worden opgericht. Daarom heeft Hiram, de koning van Tyrus, hem lief. Daarom zegt hij, gelooft zij de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Daar hij aan koning David, een wijze zoon, begiftigd met verstand en inzicht, gegeven heeft, die een tempel voor de Heer en een huis voor zijn koninkrijk wil bouwen. Daarom zend ik u een wijze man, Hiram Abif, de zoon van een weduwe uit de dochteren van Dan, en Wits vader, een man geweest is van Tyrus. Een man die weet te werken in goud, in zilver, in koper en in ijzer, in steen en hout, in purper en hemelsblauw, in fijn linnen en in karmozijn, en die alle graveersels weet te graveren. Zend gij. Zo spreekt Hiram tot Salomo, de tarwe, de gerst, de olie en de wijn waarvan gij gesproken hebt. Dan zullen wij bomen vellen van de Libanon en zullen ze u met vlotten over de zee naar Jafo brengen en gekund ze laten vervoeren naar Jeruzalem. De tarwe, de gerst, de olie en de wijn waarvan gij gesproken hebt, zijn de symbolen der zielenkwaliteit, der waarachtige mystieke vroomheid. Als de kerk deze bezit en haar geheel uitleeft met een grote verfijnde gaafheid, geen seconde zich associerend met het luciferische en satanische, dan kan Hiram zijn timmerlieden en metselaars met hun schatten zenden naar Javo, naar schoonheidshaven, om met de kerk ieder op zijn wijze de grote tempel gods op te richten. Maar kerk en staat hebben zich verkocht aan de aarde aards, bewust of onbewust, zij hebben zich volledig overgegeven aan beperking en verdwazing. Al dus werd en wordt het werkstuk van hiram Awi vernietigd, geneutraliseerd. Schoonheidshaven bestaat niet meer. En Hiram, de koning van Tyrus, werpt geen paarden voor de zwijnen, noch rozen voor de ezels. Deze korte blik op een fase van de esoterische wereldgeschiedenis stemt ons eerst tot blijdschap en dan tot droefheid. Want na David en Salomo kwamen vorsten die verzonken in het duister. De latere staat en kerk brachten uit hun levenssfeer geen tarwe, gerst, olie en wijn meer voort. En als de collectieve volksziel zulks niet meer vermag, kan het vuur zijn werkzaamheid niet langer verrichten. Wanneer de ziel haar mystieke voortbrengselen duidelijk produceert, kan het vuur op zulk een basis vele hieramitische geschenken toevoeren, en kan eveneens het bekken worden gebouwd uit welks levende water de luciferische levenssfeer moet worden vernietigd. Wij stellen u dus deze wet voor. Het product van de staat en het product van de kerk bepalen het product van de geesteschool. Daarom moet het voor allen die in het ware licht leven toch wel een hoogst ernstige zorg uitmaken op welke wijze de verhouding tussen kerk, staat en geesteschool zich ontwikkelt. Want van zulke ontwikkeling hangt het af, welke signatuur de gebeurtenissen in de wereld gedurende een bepaald tijdsgevricht zullen dragen. Is dus de geesteschool aan handen en voeten gebonden? Is hier inderdaad sprake? van een niet op te ruimen belemmering? Wanneer kerk en staat niet meer willen en tenslotte niet meer kunnen, kan er dan van wereld- en mensheidsredding geen sprake meer zijn? Gode zij dank niet, want nu plaatsen wij u voor een tweede blik op de esoterische wereldgeschiedenis, die ons ten volle zal duidelijk maken hoe en waarom hierom Abif zijn nieuwe hamer en zijn nieuwe woord ontving, waarmee hij alle gevaren van een niet meer willende of een niet meer kunnende staat en kerk wist te neutraliseren. Om dit te begrijpen stellen wij u dan ten slotte voor Matthäus 16, de versen 13 tot 20 Toen Jezus in de omgeving van Caesarea, Philippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide, Wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? En zij zeiden, Sommigen, Johannes de Doper. Anderen, Elia. Nog anderen, Jeremia, of een der profeten. Hij zeide tot hen, Maar wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide, Gij zijt de Christus, de Zoon, des levenden Gods. Jezus antwoordde en zeide, Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen en wat gij op aarde binden zult zal gebonden zijn in de hemelen en wat gij op aarde ontbinden zult zal ontbonden zijn in de hemelen. Simon Barjona, de vurige, dynamische dienaar van het levende water. Petrus, de rotsman. Simon Petrus, de visser. Dit alles tezamen is een overduidelijke signatuur voor een dienaar van Hiram, de koning van Tyrus en Sidon. Hij is van Tyrus, en dus een rotsman. Hij is een Sidoniër, en dus een visser van mensen. Petrus, de nieuwtestamentische hierom Abif, een meesterbouwer, een dienaar van de hierofantale geesteschool, die de Christus als de zoon van de levende God herkent, en als zodanig beleidt, met al de kracht die in hem is, met al de liefde, die in hem is. Zalig zijt gij, Simon Petrus, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Zalig zijt gij, want in u zal het koninkrijk van Tyrus en Sidon tot een nieuwe taak verheven worden. Zalig zijt gij hierom abief. want in Christus wordt u gegeven een nieuwe hamer en een nieuw woord. Ik zeg u, gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Waar staat en kerk hun taak niet verstaan en machteloos worden, waar zij falen in het produceren van zielekwaliteit als een brandoffer voor het vuur, daar zullen de nieuwe kerk en de nieuwe staat voortkomen uit en gedragen worden naar vuur, naar licht en water door de hieramieten zelf. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, Hiram zal het zelf gaan doen, en de poorten der hel, de poorten van het dodenrijk, zullen haar niet overweldigen. Wel nu, zo ge u verbonden weet met de timmerlieden en metselaars, eventueel als krullenjongens of nog minder, dan weet ge dat een geesteschool en een vuurkerk de taak zullen overnemen daar waar de ouden faalden. De paus meent dat hij zit op de stoel van Petrus. Laten we hem in die waan. De protestantse kerken verklaren zich de gemeente gods. Laten we hen in die waan. Laten we hopen en bidden. Dat uit al deze geloofsgemeenschappen, door vreselijke loutering, tenslotte opnieuw de vruchten der ziel, zijnde tarwe, gerst, olie en wijn, mogen opwaken. Maar in op- of in neergang van de Luciferische massa's, het grote werk des Heren kan niet meer worden tegengehouden of vertraagd. Het gehele proces van wereld- en mensheidsredding is gelegd in handen van Hiram, de koning van Tyrus, door Christus zelf. sprekend, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Wij hebben u te verkondigen dat de staat en de kerk niet meer belemmerend of beslissend zijn in het grote werk. Net zo min als de rasgeesten nog maar iets te betekenen hebben in bevrijdende zin. In het huidige pandemonium van de wereldgeschiedenis mogen zo hier en daar een cel van lagere esoterische werkzaamheid aangegrepen worden. Zulke incidentele verschijnselen doen het bekken van Hiram-Abid niet meer in stukken springen. Omdat dit grote bekken vol levend water beschermd wordt door een nieuw woord. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En beschermd wordt door een nieuwe hamer. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen. Wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden zijn.